van twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Europa over het vrijhandelsverdrag TTIP zijn in feite mislukt, zegt de Duitse minister van Economische Zaken Gabriel. in een gesprek met de Duitse zender ZDF. De onderhandelingen over het omstreden TTIP hadden al in 2014 afgerond moeten zijn. maar die deadline is al opgeschoven naar 2019 of 2020. Volgens Gabriel is het overleg mislukt, maar durft niemand het toe te geven. Hij zegt dat de delegaties het tot dusver over geen enkele van de 27 hoofdstukken eens zijn geworden. Voorstanders zeggen dat het vrijhandelsverdrag een enorme impuls zou betekenen voor de economieën van Europa en de Verenigde Staten. Er is ook veel verzet tegen de afspraken. Milieubelangen, voedselveiligheid en goede arbeidsvoorwaarden zouden erdoor op de tocht komen te staan. Scholen moeten vaker aangifte doen bij een verdenking van ontucht door onderwijspersoneel. Volgens de bond kan justitie dan vaststellen of er sprake is van misbruik of een valse beschuldiging. De organisatie Ouders en Onderwijs had voorgesteld om een register in te stellen voor docenten die over de schreef gaan. Maar Volgens de Onderwijsbond is dat niet nodig omdat de verklaring omtrent gedrag al goed werkt, zolang de scholen maar aangifte doen. Zonder die verklaring is een baan op een onderwijsinstelling uitgesloten. Op een kerkhof in Geleen zijn tientallen graven beschadigd, dat is gebeurd door metaaldieven. Alles wat maar op metaal leek, hebben ze weggehaald. Tegen 1 Limburg zegt de beheerder dat er letters zijn gehaald van grafstenen. Ook zijn kruisjes, vaasjes en lantaartjes gestolen. De beheerder vermoedt dat de diefstal in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden. En schat dat zo'n 60 tot 80 graven schade hebben opgelopen. Het weerbuien met onweertrekken via het Noordenweg. De rest van de dag is het zonnig, met misschien in het oosten nog een bui. 22 graden langs de westkust en tegen de 30 graden in Twente.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 Be out there where I no I one care I've got the solace of you. Frustrated by the people's lying, but I keep on trying. And there's no escape I've got the silence of you Gotta go inside, back where it started Back to the beginning, cause that's where my heart is Gotta go inside, back where it started The beginning. Volgens mij komen ze uit Utrecht Jaap. Sunday Sun met uh, Superior. Dat is een nieuwe single. En daarvoor Living Color met Solace of You. Het is een uh, tumult, tumultueus begin ja. in uh, Spa-Francorchamps. Ja, uh, kijk, hier gaan we even met Kevin Magnussen aan, uh, aan boord. En die slaat in één keer gewoon uh, linksaf. En, uh, hup, en dat is dan gewoon in Eau Rouge. En dat is toch <laughs> een van de snelste gedeeltes uh, van, uh, van uh, het circuit van, uh, van Francorchamps. Kijk maar, hier gaat hij.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 about the group.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 Jij bent afgelopen vrijdag bij de opening geweest van het, uh, een nieuwe expositie in het Zandvoorts Museum. Ja, het wordt nou een hele uh, aardige reunie, je, want uh, collega Marcus van Dam komt binnen. Dus dat, uh, ah, <laughs> dat, een dat, dat wordt de gezelligheid. Uh, ik was inderdaad uh, afgelopen vrijdag uh, daar bij, uh, bij het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. En uh, dat ging natuurlijk over de expositie van, uh, van de BMW. En het grote BMW in Duitsland heeft daar ook enige, uh, ja, min of meer een uh, uh, rol in.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 Ja, tuurlijk. Uh, een historische Grand Prix uh, begin, begin je eigenlijk al een jaar van tevoren bijna mee. Uh, op het moment dat, uh, dat op zondag volgende zondag de laatste finishslag valt, zitten we al weer borden vol ideeën voor 2017. En gaan we ook heel snel daarna gaan we ook beginnen met het realiseren van die, uh, van die ideeën, hè? om ook weer te zorgen dat het volgend jaar ook weer een heel aantrekkelijk en ook weer uniek programma is. Hè? Er komen ieder jaar weer nieuwe dingen bij. Uh, dit jaar dus die BMW, uh, speciaal het bmw race. maar voor het eerst ook een, uh, een demonstratie in de lucht. Uh, we krijgen een fly. ...over op zaterdag van een, uh, van een Spitfire... ...die een paar keer een rondje boven het ski cirkelt. Ja, dat is natuurlijk ook uniek. Hè, dat uh, vliegtuigen, en autosport is toch altijd een bepaalde binding. Dus uh, ja, dat gaan we allemaal meemaken. Spitfire, dan denk ik ook aan... Uh, ...de eigenaar van Koninklijke boerderij.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 understand you were waiting as I dove into the waterfall so say you don't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 So say It's time to get me try not to think of you, but you're here tonight, and I'm lonely too. I'm sure to lose from But I'm the only one to blame I should have known Not to let you in and now let's getting. Shepard, Geronimo en daarachter Jellacross... een nieuwe single heet A Thunder. Ja, um, dat is nu niet zomaar. Uh, ik heb even wat spullen meegenomen. Uh, deze week hebben we wat uh, kunnen zien bij uh, De Wereld Draait Door. Deze band is afgelopen maandag geweest... toen uh, De Wereld Draait Door weer voor het eerst weer uh, mocht uh, beginnen. Uh, band is ook uh, bij ons uh, geweest, dus uh, hier ook bij CFM. En uh, we hebben in het volgende uur hebben we er weer zo eentje. Ook een band die bij ons geweest is. En in het volgende uur... Nog een grotere band, maar ze zijn allemaal gelinkt uh, vandaag allemaal aan die wereldrijd door. Dus, uh, dus dat uh, kan ik dan alvast uh, vertellen. Jongen, jongen, ja, wat ja. heb je allemaal meegenomen ja. zeg. Ja ja, ja, ja, ja. Komt allemaal uit Nederland hoor. Dit niet overigens. Dit niet, is Charles en hey. Ellie with a light to you. <laughs> the game I play. Was dit het um, 1991 volgens mij? 92, 92 zelfs. 92 zelfs. Oh sorry. Would I lie to you. Uh, Jaap was op uh, stap afgelopen vrijdag in het uh, Sandvoortsmuseum. En wie trof hij daar? Hilly Janssen. Is de, uh, ja, moet ik het zeggen, beheerder van Sandvoorts, het uh, Sandvoortsmuseum? Nou, ik heb wat zelf uh, wat nieuws bedacht. Creative Director. Wat oh, vind je daarvan? Nou, ja. ah, Dat is misschien ook wel een aardige. Uh, <laughs> vorig jaar hadden we ook al uh, iets uh, bijzonders geloof. Uh, geloofd. Wat was dat? dat was uh, de Ere Ja, vorig jaar hadden we de Hall of Fame. Omdat uh, ik had uh, gesproken op de Historische Grand Prix met Arie Luijendijk.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 Dus dan moeten we dingen gaan uh, lospeuteren. Ja. En dat is allemaal in goed overleg gebeurd. En dan haal ik Jan Kolder erbij en Daphne voor het grafische uh, ontwerp. En, ja. Ja, en, en de inrichting, het bouwteam, dat doen we gewoon met heel veel mensen. Ja. Is het natuurlijk ook een uh, fijne opsteker dat, uh, hè, dat het ook iets te maken heeft met de grote BMW uh, Museum in München?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 There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in left-in this world. No, no, no. Don't leave now, now, now. While the sun smiles stick around and laugh a while, yeah. And I lie warm on the soft sandy beaches, and my, my toes are submerged in the water. On the shoreline, line, like a painting that I love of the Lord it feels so fine, don't oh, go. No, Het geval van een uh, Enersvlieg Hot House Flowers ooit, uh, ontdekt door Bono. En um, die hebben we dus een eentje gehad uit 88. Was dat Don't Go. De race is weer hervat. Zometeen over twee. Ja, wat zou je wat zeggen, ja? Nou, het is weer ruzie tussen Verstappen en Rijnkoon hoor. Oh, <laughs> gezellig boel. Ja, het wordt gezellig, ja. Kijk. Oké. Goed, dat zometeen in uh, Zandvoort op zondag op deze zondag 28 augustus. Maar nu eerst swing out sister. ZANG Oh, oh, Sister, You on my mind dooran met Still My Sunshine. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We gaan even kijken hoe Arlan en Patrick Berg het allemaal aanschouwen, denk ik. <laughs> Waar nou. wij, wij doen het in woord en geschrift. Jan Koper, hoe is het aan de gang met spa van ah, Nou ja, door alle schermutselingen, door ook dat de race stilgelegd is. Ene Lewis Hamilton uit Hengeland inmiddels opgeklommen naar plek 4. En dat, uh, dat schiet al aardig op. Als je mij vraagt, uh, dan uh, gaat hij nog een gooi doen naar het podium uh, deze middag. Maar uh, hou me het goede. Die wedstrijd uh, duurt nog uh, 28 ronden. Ja, het is natuurlijk wel een afstand. En um, ja, het is ook weer uh, oorlog op de banen tussen Max Verstappen en uh, Kimi Raikkonen.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 Atención, señoras y señores. Giancarlo Sancho Some sweet reggae music from jam -dum. Herbs and good vibes we bring it home Pretty, pretty girls are in a random Russian just switch and all him winsome What a good vibes, good atmosphere Hardly people put to one in a year Drinks in a week up, they're my we don't care Carlos stop the gallim in a gear I'm loving En dan